De beste schatten zijn die van het gemoed. Een fantasie over Frans Hals, geschreven door Dr P.H. Schreuder en voor de microfoon gebracht door Wim Pauw. Waar woont hij, onze vrouw Ik nee. nee. nou, ben benieuwd of die thuis is. Zit ja. ja. ja. misschien zijn verdriet wel te verdrinken in de taverne. <laughs> ja. Zou me niet verwonderen. <laughs> Klop maar eens aan de zwanen weten we het, En denk eraan, mondje dicht over wat we gehoord hebben. Ah, nou, zo, zo slim nou. zullen we heus wel zijn. We weten het immers niet eens zeker. Nou, het is me voorwaar verteld. En ik ken die huisbaas van Hals. Gierger vind je ze niet veel in Haarlem, hè? Uh. Als die iemand kan uitpersen, dan laat hij het niet. Okay. Ja. Ja. Er schijnt geen mens thuis te zijn. We zullen het nog eens proberen. Nou, nou, nou, er is geen brand. Ik hoor wat. Wat is er aan de hand? Jullie kloppen of het huis op Pinstorten staat. Zo, vooral. is je man erin? Oh. Nee, nee, dat is hij niet... Maar, maar hij kan wel zo komen. Kunnen we hem ergens anders vinden? Ja, hij is alleen even. Ik geloof, hij is de huur gaan betalen of zo. Huh? Hij zal het hier zeker wel weer weten. De huur gaan betalen, ja. zo zo, dat is uh, mooi werk, hè? Wie zijn schulden betaalt, die verarmt niet, maar raakt ze centen kwijt, <laughs> zeggen ze wel. Eens. <laughs> ja, zo is het, signeur. Rijk word je er niet van. Zouden we misschien even op hem kunnen wachten, vrouw Hals? Ja, zeker. Komt u maar verder, heren. Hoi. Het huis is groot genoeg en de meubels zullen ja. nu niet in de weg staan. Ja. Zo, te binnen. Ja. Ja. Als ik mag ja. vragen, heren. Ja. vrouw mag zich natuurlijk niet met mannenzaken bemoeien, maar ik bedoel, als ik vragen mag. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nou staat u maar te lachen. Dat is niet eerlijk. Vier manspersonen tegen één arme vrouw. Je ziet er anders uit of je best je mannetje staat, vrouw Hals. <tie> oh, mijn mannetje staat. Zo vast als een huis. Ja. Maar mijn eigen mannetje. <tie> Moet u hem maar eens vragen. Nou, dat is heel wat anders dan vier vreemde heren op een vrijdagse geboende plafuizen. Ja, ja, ja, ja, Maar gaat u toch zitten, heren. Ja, ja is goed. Ja. Wat wil je nou eigenlijk vragen, vrouw Hals? Ja. Ja. Nou, als het niet de astrand is, komen de heren... ...voor een opdracht. Denk Dek, vrouw dat heb je goed geraden. <laughs> nou ja, zo moeilijk was het ook weer niet. Wat zou u anders bij je schilder komen doen, is het niet? Ja, ja dat wil zeggen, een opdracht. Zover is het eigenlijk nog niet. Oh. Nee, we zijn nog maar pas aan het denken toe. Hè. En omdat we hadden gehoord... Nou, mevrouw uh, we... Hals, waar blijft die man van je? Ik wil er een mooi ding om verwerden dat hij in het terveren zit. En dan kunnen we wachten tot de ratel ratelwachten maar uitsmijt. Nee, nee, nee, nee, waar rempelt niet, sinjeur, waar rempelt niet... Zoals ik al zei, hij is maar even naar Matthijs naar de huisbaas. Mm. Ja, och, er was nog een kleinigheid te regelen. Ja. Ik bedoel, oh, kijk eens, daar is die al. ogenblik, heren. Ja. Ja. Nou, denk aan een oogvoogd. Je had je haast besproken. Wat is hij alleen. Hij zegt er maar helemaal oh, niks, het is beter stil, oh, stil drijven. Je bent toch eens wat? Uh, haast is er anders niet bij. Ik nee, kom binnen. Vier heren. Je komt er vast met een opdracht. Nou, dat staat net op het nippertje. Ah, nou, oh. En deze weet je voorzichtig weet hoe nodig we het hebben. Oh, goeiemiddag, heer. Goeiemiddag. Oh, ja. goeiemiddag. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, blijf nee. blijf zitten, maak het u gemakkelijk. No? Oh. Wel, wel, wel, als ik de rij zo langskijk, dan ken ik de heren stuk voor stuk, hè. van Offenberg, Jacob Voogd, Jan Boudewet en Eva Rempel, mijn oude buurman de Zwanen te puzzelen steeds. Ja, ja, ja. Nou, je hebt goed geboerd, de Zwanen, als je zo aankijken, hè. Zilveren gesp op je schoenen, pluim op je hoed. Ja, ja, ja ik begrijp van de heren Frans. Dat ze met je willen praten over een portret, is niet zo heer, hè? Een portret? Een portret, wel, wel, wel, waarom niet? Wat mag, wat zal, wat moet hals voor u doen? U schilderen, zo mooi als gezegd, hè? In het zondagse pak gestoken met scherp en degen... ...de hellebaard op de schouder en de bierkoes in de vuist. Ja, we willen tenminste eens uh, informeren. Uh, we willen wel eens weten of het mogelijk zou zijn. <lacht> mogelijk is het feit. Ja, ja, maar wat voor de een mogelijk is... ...is het daarom voor de ander nog niet, hè? Niet ieder springen de ducaten zo makkelijk uit de taal. Oh, nou, nou, nou, no. als het aardse slecht te doen is... ...dan valt er met Frans als altijd te praten, heren. En vandaag helemaal. Huh? Mm, ja. Nou, uh. Gij zou één schilderij wensen van uw vieren. Okay. En niet alleen de koppen, neem ik aan, maar de buiken erbij. Eh, en een uh. mooie tafel met fazant en patrijs en wijn in de roers. Uh. En op hoeveel zou dat komen, als? Op hoeveel dat komen zou? Nou ja, laten we stellen, hè? Uh. Vier koppen, dat is vier hoeden, dat is vier kragen, dat is acht armen. Nou ja, de benen tellen we maar niet mee. Uh. Wat willen we zeggen? 120 florijnen? Te veel, veel, te veel. Nee, ja, dat zou er nog moeten. Ja, bovendien, het hangt er toch vanaf hoe men op het portret staat. Er zijn toch dure plaatsen, zou ik zeggen. En goedkope. Ja, u denkt aan de schouwburgse juffel? Nee, nee, helemaal niet. Ik denk eraan dat het een heel verschil maakt of men in het midden zit. Of op een hoek, of ah, op een... Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ik begrijp u, senjeur, ik begrijp u. Een rijke gedachte, ja, ik ga daarin mee. Uh, laten we dit afspreken, hè. Hmm. Wie in het midden zit en de toeschouwer recht aankijkt, betaalt mij uh, 40 florijnen. Hmm. Huh? Wie scheef zit en zijn gezicht maar half laat zien, die is mij... Dertig florijnen schuldig? En wie van achteren geportretteerd wordt? Nou, Allah, die komt er met een koopje af. Wat zegt u van twintig florijnen, sinjeur uh, uh, Ja, ja, ja. Maar uh, zal de man die van achteren wordt geportretteerd ook lijken? Ja, want daar gaat het om. En twintig florijnen is een heleboel geld. En zeker voor een achterhoofd dat niet lijkt. Ja, daar geef ik niet voor uit. Uh. Sinjeur, ik beloof u op handslag. Uw achterhoofd zal lijken... Altijd het ene ei op het andere. He? Ik ja. zal het zo schilderen dat iedereen hier in Haarlem zal zeggen... ...wel, als dat het achterhoofd van Jacob Voogtiet is... ...nou, dan ken ik het achterhoofd van Jacob niet." Ja, ja, ja, ja, maar, ja, alles goed en wel, Hals. Maar je prijs is te hoog. 120 florijnen. het, het is me normaal niet, niet. Ja, je... oh, oh, voor heren als u, kom nou, kom nou. Maar vooruit, he? ik wil niet voor krentenkakker te kijken staan. Heer. Voor honderd florijnen schilder ik u. Alle vier, zo mooi als je het maar hebben wilt. We hebben vandaag een bijzondere dag. waarof niet, Lijks? Nou, nou zwijg er toch van, nee, Frans. Nee, nee, nee, nee, waar je niet een bijzondere dag? Nou, heren, wat is uw antwoord? Ja, ja. Ik vind het nog een heel bedrag, Hans. Ja, maar vraag niet wat je ervoor krijgt van Offenberg. Nou, laten we van ja zeggen, heren. Akkoord? Ah, huh? uh, uh, nou, ja, afgesproken, ja. afgesproken, afgesproken. En wilt u nu weten... Waarom het vandaag zo feestdag is voor Lijs hier en voor mij? Nou, nou Frans, ik wil niet dat je... Er... Ach, nee, dat is toch vandaag of morgen over heel de stad. Nee, Frans, zwijg maar. Maar waarom voor de trommel zou ik zwijgen? Waarom? <laughs> is het schande? Wat mij is gepasseerd, heren, is dit. Mijn huisbaas heeft me aangezegd dat hij helemaal mijn boeltje verkopen zal tegen oh, zuurschoot. Nee. Ja, ja. Ja, yeah, nou, oh. wat kijkt u nou, Frans Hals kan huur niet betalen. Daarom zal Frans Hals nog maar een paar nachtjes met zijn bed in de bedstee kunnen slapen. En dan gaan de deken tjoep eruit. En de pelu gaat vloep eruit. En de stoelen waar u op zit, heren. En de tafel alle hoept de straat op. <lacht> en we zullen net als Job een pot scherm overhouden om ons te krabben. En meer niet. <lacht> nee, nee, nee, nee. Lach er toch niet mee, Frans. Het raar aan mij in mijn ogen dat je ons zo te schande maakt. En het nog rondvertelt ook. Te schande? Ja. Maak ik jou, maak ik mezelf te schande? Wie schande is het? De jouwe? De mijne? Of is het misschien de schande van die gierige neef van de Matthijsen? En rondvertellen doe ik het niet, dan zal een andere doen. En nog denken dat ik zwijg omdat ik het beschaam? En dat niet, Lies? Dat niet. Hij lijkt er weer de trots op, zover ik leef. Dat trots, trots even min. Laat zou trots zijn. Het is geen reden om trots te zijn als je weinig verdient. Maar het is ook geen schande. Schande is het alleen als je je vak niet verstaat. Ja. Als je knoeiboel levert. Ja. Huh? Dat is ja. mijn mening. N nou ja, dat moet iedereen vind ik maar bekijken zoals hij zelf wil. De een zal zeggen... En de andere... Nou ja, toen ik ervan hoorde... Toen vond ik het een mooie ja. kans... Zwijgen. hem. Ja, zwijg. Natuurlijk, natuurlijk. Laat ieder daarover oordelen zoals hij wil. Wat gaat dat ons tenslotte dan? Dus, Hans, we houden voorafgesproken... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wacht eens even. We houden nog niets voorafgesproken. Ah. Wat zei jij daar, de voogd? Ah. Jij had er al van gehoord. Uh, zeg uh, je dat niet? Uh, nou ja, zo bij geruchten, hè. Je weet hoe dat gaat in een gat als haren. En toen vond jij het een mooie kans. Wat vond jij... Een mooie kans. Zelf, ik, ik weet het zo warm niet. Zeg Zij dat, een mooie kans. Het ontschiet mij werkelijk. Wat ik zeg, wat... Waar... Laat het los van Offenberg. Ik zeg je, nou, maar Ik heb nog wat te zeggen. Een mooie kans, dacht je, hè? Een mooie kans om een grijp stuiver een schilderij los te krijgen, hè? Daarom moesten jullie zo nodig op portret, hè? Nou zal je met een scheidprijsje tevreden zijn. Dat dachten jullie, hè, de bankkoetier. En Warempel, jullie zouden nog bijna gelijk hebben ook. Maar daarvan niet, tegen daarvan niet. Geen portet, Nog niet voor 10 honderd 100 florijnen! Nee, Frans! Zwijg, eh, eh, wat, wat dacht je dat ik tegen die snoeten zou kunnen opkijken? Die snoeten van die kentewegers? Ik zag jullie van vierkant door het gat van de deur. Ja, nou, ga maar, serieus, ga maar en probeer elders je geluk. Er we zijn wel meer schillen zonder uit in je rijke Haarlem. Ja. We zien het één zo gek dat die jullie botten snoeten voor een hongerloontje bedoel Maar Hals niet! Hals zeker niet! Ik zou dan maar niet zo'n toon aanslaan, Hals. Wat nee, ja. is er nou helemaal gebeurd. Iedereen probeert dat zo goed mogelijk te kopen en zo duur mogelijk te verkopen. Alleen ik niet. Daar kunnen jullie niet bij, hè? Nee. Maar toch is het zo. Voor jullie? ah, voor jullie is een schilderij net hetzelfde als een zak wortelen. Maar voor mij niet. Bij mij kan je niet afpingelen. Begrepen? Ja, ja, en alsjeblieft, ben er voorover. En nooit meer terugkomen. Frans, hou je jongen, toch. Ja, toen valt me helemaal niet aan. Nee. Nee, helemaal niet. Dat ja, zo is het toch nog eenmaal. Er is niks aan te veranderen. En als ik je, je niet bevalt, dan hoef je er niet meer naar te luisteren. Nooit meer. Als ik geweten had dat jij een onschuldig woord zo zou mis aan. Hallo, Jeroen! Ja! Wat heb je daar nou aan Frans? Wat heb je daar nou aan? Niks. Helemaal niks. En waarom doe je het dan? Het is of je het erop aanlegt. Nou, dat geld zo nodig. Honderd florijnen. Je ja, had ze zo kunnen verdienen. Maar jij moet altijd alles in de war sturen met die gekke trots van je. Kruipje roer me niet. Huh, je hebt nog wel recht om op te spelen en een hoge toon aan te slaan. Tegen heren die een opdracht komen geven. Ja, dat was goed en wel toen je nog vrijgezel was. En nou, met de kinderen. Net nou we die ellende met het huis ja. hebben. Ach, je mocht je schamen. Helemaal niet. Jawel, schamen moest je je. Nooit denk je eraan dat je vrouwen en kinderen hebt. Of hoeven wij soms niet te eten. Dan hebben wij geen kleren nodig. Dat jij nou schilder bent. Daarom denk je dat jij je gang maar kan gaan, hè. Wat er nou op die manier van ons wordt. Nou, nou, nou kom nou. Lijs, meid. Doe nou, lijs. Ja. Eigenlijk heb je gelijk, hè. Dat het als het niet waar is. Ik had me moeten beheersen. Hmm. Ik had net moeten doen of ik niks merkte. Maar het schoot me zo verdekseld in mijn verkeerde kegel... dat die vier rijke poeperts gebruik wou maken van ons armen. Ik kon het niet hebben. Zo hoorden ze dat ons boeltje verkocht zou worden... Dus kwamen we hier met uitgestreken snoeten... om om een koopje schilderij te krijgen. Verzoppen of we weer moeten. Nou, nee, nee, zeg, als je dat dan nou maar laat. Ik heb genoeg van jouw woede. Dit blijkt als niks aan ellende. Huh. Nou ja, we vinden me we wel weer wat op lijst. Meid, we hebben toch nog nooit de kop laten hangen? Nee, man. Het wel alsof het iedereen goed gaat behalve ons. Iedereen verdient geld als water. De een na de ander zie je een karos rijden met zilveren tressen op zijn wambuis. Van ons moet de huisbaas het armoedje nog verkopen... omdat we die armzalige huur niet kunnen betalen. Jo, hoe kan dat dan toch? De een heeft het aan zich lijst, de ander niet. Uf. Ik zal het nooit leren. Hoe het komt, weet ik niet. We zullen er nooit vet van soppen. Uf. Ja, dat heb je maar te nemen, meid. Nou ja... Daar staat tegenover dat ik een goed humeur heb, hè? En dat kan je van een hoop mannen niet zeggen, is niet? Nou, lees daar dan maar een beetje de vrede mee, hè? Zegt die ene van de net, die met die oranje sjerp. Dat was wel een aardige. En die was het geloof ik in zijn hart wel met je eens. Oh Michiel de Swaan, bedoel je? Ja. Ach, juist, ja, de kwaadste niet, hè? Hij heeft het wat hoog in zijn hoofd omdat hij goed geboerd heeft met de tulpenhandel, hè? Nou is hij een hele seigneur geworden, hè? Een huis als een kasteel, met paard en wagen rijdt hij rond. Ja. Een wammers van fluweel. tja, en dat alleen van een paar onnozele tulpenbollen. Hoe is het dan weer onmogelijk, zou je zeggen, Ach, dat hè? Ik snap het niet. Nou, alweer volk, ga eens kijken, nee? Lijs. Ja, wacht even. Oh, het is hele maar ik zal er wel even zijn. Ah, geef eens een paar duiten, Lijs, geef ze hier. Wel, ja, jij moet toch nodig aan bedelaars geven. Terwijl kan je zelf je handen ophalen. Och, Hille is al zo'n oude vriendin... Heer, pak aan, Hille. Oh, heb dank, senior. Heb dank. Ik zal jou nog eens schilderen, Hille, Met je uil op je schouwer. Als ik weer eens geld heb om verf te kopen. Afgesproken? Nee, ik, ik vind alles best, hoor, seneur. Ik ben maar een arm mens en eh, het zal ik wel blijven ook. Maar jij, jij kunt nog rijk worden. <laughs> rijk worden. Van hals rijk worden. Nee, Hille. Daar heeft hij geen aanleg voor. Nee. Zo gewonnen? Zo gewonnen, zei mijn vader al. Weet je hoeveel mond ik moet openhouden, Hillel? Nou, nou een, een, een heleboel. Ja. Hoor. <laughs> ja, dat zit wel goed bij jullie. Maar uh, hoeveel? Nee, dat weet ik niet. Dertien, Ach. Hillel. Dertien. Tjonge. Ja, wij en een vrouw. Dat is nummer één. Nee. En hoe? Is niet? Lijs. Ja, ja. <laughs> Dan drie jongens. Frans, Harmen en Pieter. Dat is vier. Dan komen Saertje en Adriantje. Dat is zes. Dan Jacob en Reinier. Dat is acht. Maria. Maria is negen. En dan... Nou, wie komt er nou eerst? Klaas of Anton? Nou ja, <lacht> komt er niet op aan. Dat is elf. En Susanna. Dat is de sluitste, Dat is twaalf. Nee. En, en, en nummer 13 Nummer 13? <laughs> nummer 13? Heer, ik, zei de gek. <laughs> die al die monden moet openhouden. Nou ja, de oudsten moeten zien dat ze het zelf klaarspelen. Maar ja, vier zijn er in het vak van uw vader gegaan en dat is geen vetpot. Hele, je kunt het beter in de bollen zoeken. Oh, ze, ze, ze zeggen dat er gisteren hè, één tulpenbal verkocht is... Voor vijfduizend florijnen. Nee. Nou, nou, reken nou eens. Vijfduizend. Voor, voor één onnozele boom. Ja. Nou, Hoe is het nou niet? Of, of de mensen gek zijn geworden? Ja. Wie heeft er nou ooit zoveel geld bij elkaar gezien? Zou jij willen ruilen met zo één, hele? Oh, nou? nee, ik niet hoor. Nee, ik niet. Laat mij mijn kostje maar opschadigen. Langs de huizen. Nou. <lacht> Maar je zie je. En als je me mooi genoeg vindt om te schilderen, nou dan, dan fluit je maar hoor. En ik ben nog zo. Ik zal het niet vergeten, hè? Het is goed hoor. Ik zal het niet vergeten, hè. Weet je dat jullie vandaag komt? Het is woensdag. Misschien neemt ze wel geld mee om de lessen te betalen. Zal tijd worden. Nou, dan zullen we Jan Minze ook wel zien. <laughs> de tortelduiven. Hmm. Nou, maar ik gun het ze. Ik kan de dus zon in het water zien schijnen, zolang ik jou heb, lijs. Hmm. Nou, wat zeg je dan van zo'n man? Hé, en dat na achttien jaar? Ja, malle. Het is al bijna twintig jaar dat we getrouwd zijn. Nou, kijk eens aan. En nog is er niet één die ik zo graag knuffel, he? Oh, laat nou dan. Eh? Eh? Ah, als je nog wel op ophoudt, dan ah. je ah. uit, malle Kijk naar nou, mijn mutsje delen. Ah. Ah. Nou, dat is vol pas op, nou. <laughs> ja, dat is ons lijstertje, zeker. <laughs> Zie je wel. Het is er. Kom de Kom bij meisje. Kom bij meisje. Moet je weer eens een lesje hebben van de meester Schilder? Hè? Als je er maar aan denkt. Boter bij de vis, hè? Op de lap wordt niet geschreven vandaag. Ik heb geld bij me. Kijk. Ik hoorde... Oh. Uh, uh, geef het mij maar, Judith. Wat je die man van me geeft, die lap het er toch maar door. Uh, nou, no, no, no, no, no, no, no, no. les. Is dat nou praten tegen een leerling over de meester? Waar blijft het respect op die manier? -oh. hè? Respect heb ik toch wel, meester. Uh, niet voor de doorlappen. Maar voor dit. Ja, dat heb ik vanmorgen gedaan. <laughs> ik had de dood in, hè. Nou ja, waarom? Dan ga ik je niet aan. Toen ben ik maar aan de slag gegaan. Daar kan ik nou uren naar kijken, hè. Alleen naar die tafel met die, die glazen en die hand. Hoe is het mogelijk? Hoe doet u het? Tja. Ja, hoe zal ik dat nou zeggen, hè? Ik begin maar met naar dat doek te kijken voordat er iets op staat, En dan komt het vanzelf. Ik zie een kop... of een hoed... of een hand... of ik zie kleuren tegen elkaar. En als je dat allemaal maar duidelijk genoeg ziet... <laughs> dan is het schilderen zelf zo'n heksenwerk niet. Zou ik het ooit leren? Natuurlijk, meis. Natuurlijk. Als je... Hoe moet ik het zeggen? Als je je... Je innerlijke ogen maar oefent, lijstertje. Dat is de hele zaak. hè? He? Nou, ga hier nog maar zitten, pak je spullen. Ja. Hebt u gehoord, signer, wat er in de stad verteld wordt? Over mij? Nee, over u niet. Over de tulpenhandelaars. Dat ze zeggen dat het allemaal oplichterij geweest is. Dat die bollen eigenlijk geen duit waard zijn. En dat al die kerels die ze gekocht hebben, er nou mee zitten. Nou, ze verdienen niet beter als je het mij vraagt. Oh, en vanmorgen in de brouwerij van mijn vader waren heer uit Amsterdam... Ze hoorden dat ik les van u heb en ze vroeg honderd uit hoe u eruit zag. Nou, en? Wat heb je gezegd? Ja, hoe moet ik dat zeggen, heb ik gezegd. Zoals hij er moet uitzien. Je moet hem nemen zoals je is. Hij is niet lelijk, hij is niet mooi. Ach, dat zijn geen woorden die bij hem passen. Hij is, ja, hij is gewoon zoals Frans hals moet zijn. goed gezegd, Judith. Zoals hij moet zijn. Zoals Frans hals moet zijn. Hoor je dat, Frans? Je lijkt Rembrandt wel trots op me, hè? Nou, dacht je soms dat ik dat niet was? Ach, man, dan was ik toch zeker al lang bij je weggelopen. Of denk je soms dat ik blijf om de rijkdom? <laughs> <laughs> Ach, jij bent er een uit duizend waar maar Rembrandt als niet waar. is. En toen hadden ze het erover wie de ja. grootste schilder was, Rembrandt of u? Ja! Oh. Daar hoeven we niet veel woorden over vuil te maken. Nou, ik zei dat ik uw mensen zo groot vind. Pff, onzin, onzin, onzin. Ja, onzin, onzin. Ja, hij wil nou eenmaal nooit wat goeds over zichzelf, horen, Judith. Een mens, ga je uit. Rembrandt. Of ik. Het is me nogal een vergelijking. Zegt u dan waarom? Ja. Omdat... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou, kijk hier. Hè. Die jongen. Dat vissersmeisje. Mm -hmm. Of hier... Heidhuizen Of dat andere portret. Nou, wat is daarmee? Nou, zo waren die mensen toen ik ze schilderde. Ik heb één ogenblik van ze vastgelegd. Maar dat doet Rembrandt niet. Rembrandt schildert niet één ogenblik. Die schildert de eeuwigheid. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Als ik de oude hele babbe schilder, dan is dan nou het een wijf wat ik op een doek zet. Maar als Rembrandt... Als je een oude Jood schildert, dan schildert hij een heel volk. Begrijp je? Ja. En daarom. je kan Rembrandt en mij niet vergelijken. Nou, nou, en nou aan het werken. Hoe vaak moet ik je dan nou nog zeggen? Je betaalt je lesgebied voor praten. No, no, no, no, no. Nou, nou, nou, nou, nou, kijk dus wat je doet. Kijk dus nou wat je doet. Een tikkeltje meer blauw. Nog iets meer. Kom nou, doe nou. Mevrouw Hals. Hals, is Judith nog binnen? Ze zijn nog aan het werk. Loop maar even door, Jan zeg. Het is een bende in de stad. Je weet niet wat je ziet. Hoezo? Wat is er dan aan de hand? Oh, nou, met die bollenverkopers. Eerst sloegen ze elkaar zo wel dood om een bol te krijgen... en dan nou vechten ze om ze weer kwijt te raken. Tja, daar had Judith het ook al over. Nou, die vanmorgen nog barsten van het geld zijn nou zo adem als de mieren. Tja, ter wereld mogelijk, zou je zo zeggen. Ja, ik heb er nooit wat van begrepen, hoor. Duizend gulden voor een tulpenbol. Het ja. was ook te gek om alleen te lopen. In onze beurs zullen ze in ieder geval niet terechtkomen. Nee. Schilders grijpen er altijd naast. Dat zal er zo blijven in de wereld. Nou, even kijken hoe ver ze zijn. Ja. Ah, Judith. Zo, meester Hals. Ja, Daar. Dag. Oh, wat gek, hè? Ik vind het altijd weer heerlijk om je te zien. <grijg> nou, berg de rommel gauw op, hè. Van werken komt toch niets meer met die verliefde apenkool van jullie. <grijg> op de Wat nou? -dus! Wat is dat? Wat moet dat? Help me, help! me, houd help me. Slaan, ja, jij? Ja. Ja, wat betekent dat? Hé, hey, oh, zijn jullie er allemaal? Wat heb je me eruit in te gooien, hè? En alsjeblieft, help, ga En laat die mouw met rust hè? Zo, kom erin, dus, man. Oh, oh, lieve help nog aan toe, wat ziet u eruit, seigneur? Onder de modder. Oh, en uw wambuis. De mouw hangt er compleet bij. En uw bloed? Ah, oh, ze hebben je lelijk te pakken gehad, de zwaan. Laat de vrouw je maar eerst even opknappen, ja, hè? Hé, hey, nou. kijk, Judith Leister, dat is een leerling van me, hè? Maar niet eens de slechtste. Met, met mij is het afgelopen. Met stenen hebben ze me gesmeten. Met vuil van de straat. Afgelopen? Alleen omdat je je geld kwijt bent? Huh? Want dat is het zeker, hè? Alleen als het om geld gaat, dan worden de mensen zo vuil tegen elkaar. Ach, niemand kon toch verwachten dat ze opeens waardeloos zouden worden, die bollen. Niemand. Ik ook niet. <laughs> Wat kan jou dat beetje geld schelen? Een beetje. Spot niet, Hals. Ja, dat vele geld dan. Als ik als ik alles verkoop wat ik bezit, dan kan ik misschien net mijn schulden betalen. Nou, maar wie zijn schulden betaalt, die verarmt niet. Dat zei de volk er net nog. Zo, kijk er zal nu knap dan weer aardig op, hè? En dan heb je een schone man, Zover heb ik het nooit oh, gebracht. Ja, <laughs> jij hebt makkelijk praten. Dank je, vrouw Hals. Ja, daar heb je misschien gelijk in. Geld? Nee, kan mij niet schelen. Ja, omdat je het nooit gehad hebt. Maar waarom zou je veranderen voor geld? Dat heb ik nooit begrepen. De hemel blijft even blauw, de regen blijft vallen, de zon schijnt even mooi, of een mens zich nu zorgen maakt over zijn geld, of, ja, hoe zal ik het zeggen, onaantastbaar is. Ik, ik, ik begrijp je niet. Maar je hoefde toch niets te bezitten? Je was toch niet gedwongen als een dolle man achter dat geld aan te rennen? Was er afgebleven. Wat heeft het je gebracht? Onrust, verlangen naar nog meer en nog meer, jaloezie, vijanden. Tja, ik benijd je niet. ja. Nee. <laughs> Tja, daar zitten we nou. Ja. Huh? Michiel de Slaan en Frans Hals, twee bankroutiers op één bankje. Maar ik, ik ben niet veranderd. Ik ben dezelfde gebleven. Ik werk door, zoals ik gisteren <tja> gewerkt heb, en verleden jaar, en altijd. De hemel is blauw, het regent, de zon schijnt, het leven gaat door. Tja, maar moet je dan... Tja, het, het... het kan je toch niet onverschillig laten of opeens al je geld... Ach, dat is nou maar praathals. Iedereen... Jij snapt niet dat het van binnen zit. Wie ik ben. Hoe ik ben. Niet hoeveel geld ik heb. Maar, maar ik... Ik zal toch verder moeten? Alles... Alles zal ik moeten verkopen. Weet je wat je verkoopt? De dus zwaan. luister naar me en onthoud wat ik je zeg. Al je zorgen. Al je onrust. Al je slapeloze nachten. Al je angst en je onzekerheid. Die raakt je kwijt. Zie je nou dat ik je eigenlijk God op je blote knieën moest danken dat het zo afgelopen is? Je weet het mooi te draaien, Hals. Dat moet ik toegeven. Man, sta op! Wees gelukkig. Zit hij te dubben om dat miserabele geld? Wat is daar nog maar gelegen? Nee. Als ik niet meer schilderen kon, dan was het erg. Dan had ik reden om bij de pakken neer te zitten. Maar als ze me mijn huisraad afnemen, oh, dan kan ik even blijmoedig een liedje fluiten. Zolang ik maar als een vrijman kan schilderen. Probeer het ook, de zwaan. Fluit! Wees blijmoedig. Wat kunnen jou die rozenobels en ducaten schelen? Tja. Tja, misschien heb je gelijk. In ieder geval word je bedankt, Hals. Je bedoelt het goed. Les, waar is hier gebleven? En die vijen van hem? Zijn weggegaan. <laughs> een verliefde harten uitlaat in de hout, wat ik je brom. <laughs> Daar heb je nog wat. De zwaan, de liefde. Een half ons liefde is van meer belang dan een zak vol florijnen. Vraag dat Brammerwouw. Is waar of niet? Nee. Nee ja, Frans ja, ja, is altijd met de liefde in de weer, sinjeur. Maar natuurlijk ben ik het, natuurlijk stel je voor dat het anders was. Schilderen, dat is toch zoiets als verliefd zijn? Wat, wat vertel je me nou? Niet soms. Dacht je dat ik ooit een goed schilderij zou kunnen maken. als ik niet verliefd was? Nee, nee, nee, nee, dan moet je niet lachen. Ik ben heus te oud en een jonge meid aan te zitten. En bovendien kreeg ik het dan zo mens met de lijst hier aan de stok. dat ik het verder wat aan mijn hart zou laten. Nee. Als ik zeg dat ik verliefd ben, dan bedoel ik op iets, op een kante neustoek, op een paar oude gerimpelde handen die een Bijbel vasthouden, op een licht flits, in een zilveren schotel of in een wijnglas. Op de lach van een straatjongen met brokkelige tanden. Maar even goed op de plechtige ernst van een statige burgeres op duizend dingen in het leven, op tien, op honderdduizend. Alleen niet op geld. En dat is nog net jouw liefje. Of? Het is je liefje geweest. Tja. hoe kon het anders? Ik was waard in de zwaan. Daar zaten ze bollen te verkopen. De hele dag door hoorde ik niet anders dan prijzen die maar stegen. Aldo maar stegen. Wat een spanning. Ik, ik, ik, ik moest wel meedoen. Ik begon. Ik kocht. Ik verkocht. De prijzen vlogen omhoog. Het was alles goud wat ik aanraakte. Wat ik de ene dag kocht, zette ik de volgende dag van de hand voor het dubbele. Wat ik hebben wou kunnen krijgen. Een koets met paarden. Een kasteel van een huis. Tja. En nou opeens, nou davert de heleboel in elkaar. En we zijn weer even ver als toen het spul begon. Tje. Nou, kijk nou niet als een hond die zich in een bot verslikt heeft. Ga weer achter je tapkast staan. Daar hoort een waar thuis. En je kunt er vanaf aan dat je vrouw blij zal zijn als je daar weer ziet. Ja, dat is waar. Dat moet ik toegeven. Nou, en wat kun je nou als man beter doen dan je vrouw gelukkig maken? Dat doe ik. Niet waar? He? Lijs van me. Dat doet Jan minst op dit ogenblik zijn Judith in een landje van de hout, en dat kan jij ook doen. Geloof maar dat je vrouw veel gelukkiger was vroeger als waar waardin in de Zwaan... dan toen je de rijke meneer kon uithangen. Of is het toch niet zo? Ja. Ze heeft nooit kunnen wennen, daar heb je gelijk in. Nou, weer een reden om blij te zijn dat je je voorschoot weer kunt voorbinden. Je bent toch een rare snipperschieterhals. <laughs> ja, ik zoek naar een beetje geluk. En naar een beetje vreugde. En ik weet dat je die in geld niet kunt vinden... Noem mij maar een oppervlakkige kladschilder, dat ben ik, en dat wil ik best weten ook. Ik ben geen geleerde, en wat ik weet, dat heb ik niet uit dikke boeken, maar gewoon omdat ik op mijn ogen gekeken heb, en omdat ik zie hoe andere mensen doen om gelukkig te worden. En bijna altijd weet ik dan, dat, nee, dat is de manier niet. Stolen het venster eens open, lijst... Ja, komt, hè. Die heeft de goede manier, al weet hij zelf niet. Ja, ook al weer een vaste klant voor een paar penningen. Goedemiddag, Sam. Goedemiddag. Je bent al avond. Hele babbe is chauffeur geweest. <laughs> er is geen duit meer in huis. Wel, de volgende keer beter. Adieu, samen. Ach, laat mij hem wat geven. Dat kan er altijd nog wel af. Hé, hey, makker, kom eens terug. Seigneur, u blieft. Ik blief een liedje van je. Hou je hoed op. Daar kunt u alle liedjes voor krijgen die je kent. Dank, duizendmaal dank. Blijf je even? Ach, zolang als u wilt, al was het de hele middag. Waar ga je heen, Hans? Mijn schriftboek en mijn kijk. En, sinjeur, wat wilt u horen? Iets vrolijks, man. Iets opgewekt. We hebben vandaag al zoveel narigheid gehad. Iets dat de zinnen verzet. Goed, sinjeur. Luister dan maar. Ja, en blijkt al zo staan, hè? Zo, in het raam. Ja. Al ben ik mijn liefje niet machtig, niet rijk, ik ben toch ten minste als mijn gelijk. Wat geef ik om goed, wat geef ik om goed? De beste schatten zijn die van. Ja, laat hem doorgaan, zo val ik hem meteen. Ach, laat maar de gierge zijn schatten bezien. Eerzuchtgen, maar streven naar het gebien. Ik begeer, o oh mijn schoon, ik begeer mijn schoon. Van geen koning de scepter, van geen keizer de kroon. De rust en de opperste wellust die leidt, in de onbekommerde genoeglijkheid, en niet in het geld, en niet in het geld. Dat altijd zijn meester met zorgen kruis. Zing maar door, zing maar door. Daarom, o mijn liefste, bemin ik het meest. Wat straalt uit je ziel en wat flinkt uit je geest. En je hartje zo rein en je hart zo rein. Dat boven het andere mij dierbaar zal zijn. Zo, dat was het. De grote Brero nagezongen. God hebben zijn ziel. Laat eens kijken, Hals. Maar man, hoe lap je hem dat? Hou nog even je wafel, de zwaan. Hoe is ter wereld mogelijk, vrouw Hals? In een paar lijnen. Ja, ik zei toch al dat ik trots op hem ben? Wat wilt u, senor Hals? Ik kan nog best even zo blijven staan. Hoeft niet, man, hoef niet. Je staat er al op. Later merk ik het wel uit. Echt met verf bedoel je? Echt een schilderij? En wat voor een? Nou, ik zal het je laten zien. Zo, zo mag je van mij ook een portret maken, Hals. Ik, ik geef je de opdracht. Sla toe. Ik dacht dat je blut was, de zwaan. Meer dan blut zelfs. Nou, oh, dat kan me niet schelen. Wat er ook gebeurt, ik wil een portret van je hebben van jou en van niemand anders. En wat het kost, dat vind dat niet. Goed zo, de zwaan. Goed zo, mijn jongen, je begint het te leren. Wat? De leven man. De leven. En daar komt het toch maar op aan. Wat geef ik om goed? Wat geef ik om goed? De beste schatten zijn die van het gemoek.